Van Dennaad de Kok met het NOS-journaal. Het kabinet wil de vervroegde sluiting van de hemwegcentrale... netjes afhandelen voor de werknemers. De codecentrale in Amsterdam moet volgend jaar al dicht... vijf jaar eerder dan de bedoeling was. Het is een van de manieren waarop het kabinet tegemoet wil komen... aan de uitspraak in de Urgenda-zaak... over beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Vermoedelijk verliezen 200 mensen hun baan... en daarom praat het kabinet met de sociale partners over maatregelen. Ook wordt er met eigenaar Nuon gesproken over nadeelcompensatie. Amsterdam wil een maximumprijs invoeren voor nieuwbouwwoningen in het middensegment. Die mogen in de toekomst maximaal tussen de 175.000 en 297.000 euro gaan kosten. Zo staat in een brief van wethouder Events. De prijs moet worden vastgelegd in de erfpachtregels. Daarnaast wil Amsterdam ook dat de woningen verkocht worden aan mensen die erin gaan wonen en niet aan beleggers. Voor welk nieuwbouwproject de nieuwe regels gaan gelden is nog niet bekend. Het Turkse en Russische leger gaan samen patrouilleren in de Syrische provincie Idlib, meldt de Turkse minister van Defensie. In het gebied hebben beide landen een zogeheten de-escalatiezone ingesteld. De gezamenlijke legeractie is opmerkelijk omdat Turkije een NAVO-bondgenoot is. Bij de VS en andere NAVO-landen groeit de onvrede over de steeds hechtere legerbanden tussen Turkije met Rusland. Bij de Grootscheepse actie tegen spookbewoning in de Haagse wijk Ipenburg is dinsdag 6,5 miljoen euro contant geld in beslag genomen, meldt de politie. De 18 verdachten die werden aangehouden zitten allemaal nog vast. De hoofdverdachte is een 43-jarige ondernemer uit Noodorp. Hij heeft samen met twee andere verdachten een bedrijf... waarmee de woningen zouden zijn verhuurd aan spookbewoners. Veel huur zou contant zijn ontvangen, waarna het geld werd witgewassen. Het weer vanavond en vannacht gaat het van tijd tot tijd regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 7. Ook morgenochtend eerst nog regen. Later komt de zon er af en toe bij. En dan wordt het zo'n 10 of elf graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu zie het. And take it away No, no, no, no I have got a feeling that you're gonna like it What I'm doing to you ooh, ooh, ooh. When I'm doing what I'm doing I'll be doing what you want me to do Hey, hey, hey. Love is shining, life is thriving in the good life Good life Bye. Times only glad times in the good life. Good life, good life, good life, good life, good life in the good life. Good life, good life. Good life good Yes. Nou jij ja, vult de vogels. Good life. Good life. Good life. Good life. Doe die, schijf maar weer dicht. Nee, doe oh, maar niet, hè. Doe maar niet. Eén goedenavond. Goedenavond. See it on the radio. Kijk je hier Ronnie. Oh. Herken je helemaal niet meer man. Jij is wat ben je groot geworden in die yes. tijd? Zeg man man man. Even een lekker housemuziekje eronder hoor. Kijk eens. Nou, uh, now we're talking. Uh, hoppa. Vrijdagavond zie je het op je radio. Jij je gelooft het of niet? Hè? Ja, even kies de microfoon weer helemaal uh, openzetten. Oh, ja, lekker weer om er uh, te zijn. Hè? Twee uur lang de heetste hits. En ja, wat was dit een plaat? Hè? Inner City. Dit is alweer ja. een uh, plaat van een tijd geleden. Maar een klassieketje. Een klassieketje in een nieuw jasje. Inner City good Life met in de Inner City Edit of Call Crack Extended Remix. Hadden ze hem nog langer kunnen maken, nee, die de, titel? Nee, de, de inkt was op. Oh, oké. Okay. Hé, hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? Uh, ja, ja, de wat, meesten weten wel gewoon wat, van... Wat dat wat we gigantisch ik? heel veel nieuwe muziek hebben. Want ik hoor je stuiteren. Dus uh, Pep en Resch uh, zag ik voorbij komen. Ja. Ik zag uh, Blinders. Uh, Michael Calvin. Uh, ja, David Ketta. Nou ja, dat zijn maar kleine namen nog. Want ik hoorde jou ook al praten over... Een Jack Wins met Mr. Belton Westhol, die gewoon nog helemaal niet uit is. Hoe kan dat allemaal? Ik weet het niet. Waarschijnlijk. Ze weten ons goed, onze brieven weer goed te vinden. Waarschijnlijk uit de vrachtwagen gevallen. Nou ja, wij zullen niks verder vertellen. Maar die komt zeker straks langs. Hey, gezellig. Toppie. Wat hebben we natuurlijk nog meer in de show? Natuurlijk de charts. Ik neem aan dat er wel wat veranderd is de afgelopen tijd. Nou, Ik mag het hopen wel, ja. Natuurlijk heel veel nieuwtjes. Ja, wij zitten ook niet stil. Wij zijn er ook gewoon lekker op loswezen feesten. Dus misschien dat we nog eventjes een flashback gaan doen van Charles Noyce. Dat, dat klinkt ook wel leuk. Oh, ja, dat hebben oh. we genoten. Nou, ik zit nog steeds uh, na te genieten. Ja, oh. Hij, hij was lekker. Ja. En natuurlijk de tweede uur. Een uur lang non-stop in de mix. The one and only DJ Dion Sidney. Voordat je hem vanavond live kunt uh, zien draaien in Amsterdam, in Club Smoky... is hij hier vanavond gewoon gezellig erbij. Ja. Cool. Hoe, hoe vind je dat? Ja, helemaal top. Ja, dat we die gewoon hebben kunnen boeken weer. Hè? Ik, ja. ik, vind, ik vind het gewoon echt ongelofelijk weer. Wat een gaatje, vind je daarveel Ja, daarom. Ik zeg, zullen we nog even een lekkere plaat erbij pakken? Want ja, ik heb de nieuwe track van... Uh, Victor voor video, video Futuring Albita. Oh. Ja, die kun je ook eten. De track heet La Roomba. Oh. Nou, hij wordt... Ja, door scenery James en Ryan Marciano, je kent die jongens wel, wordt hij uh, lekker omarmd. Die hebben trouwens ook een nieuwe track die, uh, die we misschien nog wel erin kunnen proppen dit uur. Ja. Maar deze plaat wordt helemaal gedraaid. Alleen de original. Wat een rukplaat. Sorry, dus dat, moest, uh, dat moest ik even zeggen. De maar de festival mix. Oh, die is lekker. En dan zeg je, ja, nou komt hij dan. Ja hoor, Hache. Trommels, fluitjes, trommels, fluitjes. Heerlijk, dit is hier, twee uur lang. Vol energie. Pak die linkerbaan, pak die rechterbaan. Als je maar netjes aan de verkeersregels houdt. Of schuift die tafel zijn stoelen aan de kant. Wat is voor grootste dansvloer? Ja, hij is weer geopend. We hebben het carnaval overleefd. We hebben het Charlo in ons Little die overleefd. Dus nu keierknallen op de 106.9. Dit is het! No. <laughs> Dit, uh, ja, toppie, hè? Dit is weer eventjes weer een heel andere stijl wat uh, we zijn. Brazilian base. Victor Porfido. Oh, nee, dat, dat nee, was een. Nee, oh. deze. Oh, ja. Flexbee. En Minilo. En Minilo. Ja, wa wat een uh, aparte plaat. Maar ik vind hem erg leuk. Nou, top. Ja, hey, wat we ook leuk vinden, dat zijn de hete nieuwtjes uh, die je altijd meebrengt. En ja, ik heb hier eentje van Armen van Buren. Uh, en ja, nou ja, nog meerdere namen. Daar komen we zo op. Want Disney Parijs heeft de lijn op aangekondigd voor Electroland. Een driedaags elektronisch muziekfestival dat voor het derde jaar terugkeert op 5, 6 en 7 juli 2019. Ja, nou, de succesvolle editie in 2018 met maar liefst 16.000 bezoekers keert Electroland in juli 2019 voor een derde keer terug naar Disneyland Parijs. Het uh, elektronische muziekfestival biedt dit jaar drie dagen entertainment met een mix van muziek en magie. En het thema van dit jaar is geïnspireerd op The Lion King en Jungle Festival... en bevat enkele DJ-sets die de gasten uitnodigen om de jungle in te gaan... met niemand minder dan Armin van Buren, oh, Steve Joki en Alessio en natuurlijk vele anderen... Ja, de vrijdag 5 juli. Het festival begint groots op de openingsavond. Met de terugkeer van Steven Jokie. De DJ en Grammy Produce, genomineerde Amerikaanse producer, gaf een optreden op de eerste Electroland-editie in 2017. Ja, nu is hij terug met een spetterende nieuwe show. En hij zal zijn krachten bundelen met de Australische zussen Nervo. Belgische waren, hè? Nee, Australische. Australische. Nou ja, Nervo vond ik zelf niet zo heel bijzonder. Ik, ik, vind, ze, ik vind ze niks aan. Nee, de, ja, we zagen ze tijdens Sensation toen. En Ja, helaas. Een hele irritante Het. stemmetjes door de microfoon. En ik denk, nee, dank, nee bedankt. Gewoon een taart in een uh, waffel. Ja, Ach, en je... door. Steve? <laughs> <laughs> Daarom. Ja, ze zijn uh, Nervo's bekend uh, met onder andere Afrojack, uh, Kylie uh, Kisha Kisha en Miley Cyrus. En ja, zij zullen vergezeld worden door de Nederlandse groep Tech en Belgische DJ The Magician. Oh, dat is wel gaaf. Dan wordt het toch nog wat. Ja, ja absoluut. Het wordt een halve hardcore party. En, en, dat is, uh, pa en dat is pas de eerste dag. Dat he? wou ik net zeggen. Het één grote uh, magisch verzijn. Want op zaterdag, 6 juli het feest begint de volgende dag weer met Alesso. Een van de werelds meest invloedrijke DJ's, producers en allround entertainers. Alesso is altijd veel gevraagd op het grootste festival en krijgt de plaats voor het Hollywood Tower Hotel. Ook Nicky Romero, een van de meest invloedrijke Nederlandse artiesten van zijn tijd. De Spaanse DJ B. Jones, vaak aan de draaitaal van Ibiza. En Britse DJ Jax Jones beloven een onvergetelijke show in de Walt Disney Studios Park. Ja, de laatste avond, de 7e juli... Is in de Jungle in Disneyland Parijs. Wordt gehoofd door de recordbrekende vijfvoudig beste DJ in de wereld... en Grammy-genomineerde Armin van Buren. Hij wordt op de laatste avond van Electroland vergezeld door de Franse DJ Veder. En dat is toch wel een favoriet van mij, hoor. Ja, ja, ja. Veder, oh, heerlijk. Top plaatje. Ja, de Nederlandse denk. Veder Le Grand en de Diephouse diva Nora Pure. Oh, daar word, ja. de, daar word ik blij van. Ik denk dat die zondag toch echt, echt uh, uh, het beste is, hè? Ja, yeah, Nora Pure, oh... Die dus, wil ik heel graag een keer live meemaken. Nou, ga kaarten halen. Ja, ga doen joh. Dus uh, de hele nacht lang attracties en entertainment. Want ja, Electroland is meer dan alleen een electrofestival, want gasten kunnen de hele avond genieten... van toegang tot attracties zoals Rock'n'Roller Coaster... Starring Aerosmith, Crash Coaster, Ratatouille... The Adventure and the Twilight Zone Tower of Terror. En ja, na zonsondergang komt het iconische Hollywood Tower Hotel... tot leven met een mix van electro, videoprojecties, lichtshows... Grote sfeer, schermen en special effects voor drie unieke avonden vol entertainment. Ja, ik denk dat het uh, toch wel uh, speciaal is, hoor. Ze dus, uh, hadden er ook nog wel wat Star Wars uh, effecten in kunnen gooien. Want ja, dat is tegenwoordig. Dat, dat, daar, daar reken ik eigenlijk ook dan een beetje op, hoor. Nou ja, wil je kaarten of arrangementen kopen, dat uh, lijkt me logischer. Nou, ga dan uh, naar Disneyland Parijs uh, gewoon eventjes. Dotcom. Ja, die laat afsluiter, sluiten, dat moest er gewoon eventjes bij. Uh... Maar het, het klinkt wel als een heel gaaf feestje. Ik weet niet of alle uh, avonden zo. Uh, maar nee, dat er gewoon dat een kommetje op zondag gaat. Nou, dat lijkt me super vet. Gewoon Armin van Buren, Fedde, Nora, Feder. Ik... Ja, ik weet niet wat ik moet verwachten. Attracties, muziek en alles. Het, uh... Ja, het is te hopen dat je niet uh, straalmisselijk uh, van de achtbanen wordt. Nou, dat valt toch wel mee daar. Maar het is meer gewoon, als jij daar zo in zo rij staat... Ja, dan mis je weer van een optreden. Dus ja. ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar zal de combinatie wel over, dus, zal, wel zal over, over, nagedacht. over nagedacht worden. Ja, ja gaan we voor, door met nieuwe muziek. En dan gaan we doen met Julian de Angel en Lisa, wel bekend van Lisa en Voltax... En die, uh, die hebben een Bob Marley plaatje. De Sun is Shining ja, uh, gecovert. Heel vet. Ik liet hem net al eventjes in de preview horen aan jou. Ja, dikke veegje. Als ik kijk naar buiten, dan denk ik: Oh my god, wat was uh, twee weken toch heerlijk? Ja, waar is het? Heerlijk de zon. En nou, storm, wind, regen. Misschien moeten we dit maar weer eventjes terughalen. Ghouliath Angel. En Lisa met de Sun is Shining. Binnenkort uit op Tactical Records. Maar nu ben zien het. Ik zie je gelijk zonnetje de studio binnenkomen. Ja. Dat, uh, uh. Ze, ze heeft ook hele mooie blauwe ogen. Dat, dat, dat wou ik er ook nog bij zeggen. Oh, je hebt het over <laughs> mij. Ah, je doet. Oh, heerlijk deze plaats. Goede de Angel en Liz dat met de Sun Shining. Ik vind hem uh, mooi gedaan. Uh, ja, ik ook. Ja. Beetje ook uh, trouw aan de uh, Funkstar Deluxe schouwen. Dat vind ik wel leuk. Ja, en, en de echte originals. Uh, dat is zo. En ik kijk naar buiten en ik zie alleen maar... Uh, regen. Regen en wind. Maakt niet uit, wij, uh, wij maken nog eventjes wat van deze twee uur. En wat gaan we doen? Nou, Tomorrowland viert het 15-jarig jubileum tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, je moet er nu nog niet aan denken hoor, oktober, uh, dat het altijd is. Maar Ik zet het vast in je agenda. Donderdag, 17 oktober 2019. Want Dance Festival Tomorrowland uh, viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan in de Ziggo Dome. Het feest wordt op 17 en 18 oktober georganiseerd tijdens het Amsterdam Dance Event. ...en staat in de teken van Our Story. Volgens nog zijn er geen artiesten bekendgemaakt die zullen optreden. Naast de feest in de Ziggo Dome wordt ter ere van het jubileum... ...ook een eigen radio station en twee festivalweekenden gelanceerd. Ja, de ticketverkoop voor het feest tijdens de Amsterdam Dance Event... ...gaat op zaterdag 25 mei van start. Dus zet die datum ook eventjes vast in de agenda. Ja, ja, ja. Het is mogelijk om je hiervoor alvast te registreren via my.tomorrowland.com. Dat zou ik maar doen, want ja, je vergeet nog wel eens. Ja, de eerste editie van Tomorrowland uh, vond plaats in 2005. Het festival wordt jaarlijks georganiseerd in het Belgische Born. En ja, komend weekend uh, vindt de eerste wintereditie van Tomorrowland uh, plaats in de Franse Alpen. Dat dus, ja. like, lijkt me ook wel kik hoor, in de Alpen. In die sneeuw, In die Het alleen niet hopen dat je lawines krijgt van al die bas. Nou ja... Inderdaad, ja. Dan uh, mogen ze eventjes een paar uh, pijltjes vast gaan afsteken. Dat anders uh, zitten ze in een natte shit. Uh, daar, zo. Er wordt er niet veel mee gesprongen. Dat, uh, dat wou ik ook zeggen. Nou, waar we zeker wel mee gaan springen... dat is uh, de nieuwe uh, plaats van Mr. Belt en Wessel uh, en Jack Wins. Uh, ja. Ja, uh, hij komt binnenkort pas uit uh, op uh, Spinning Records. Klopt. Oh ja. It, zou het niet zijn als... Ik, uh, ik heb een mooie uh, slogan... BBC One uh, and See It First. Ja, ik ja. vind hem lekker klinken. Pauw erin, maar nu eerst... Mr. Belt en Wessel en Jack Witz. Exclusief met One Thing. Dat is eventjes uh, zweten met die plaat, Dennis. Dat is uh, sportschool jaren 90, zeg. Kokiri made Joy in Kokiri's Back to the 96 yeah. uh, remix. Jeetje, dat hoor je ook wel. Ja, dat doet me gelijk weer uh, denken aan uh, Charlo No's Metal Tio. Nah. Mo mooie terugblik uh, eigenlijk, uh, Dennis. Ja, ja, ja. Wat een feest was dat. 25 jaar Charlono's No's de, Metal de, Tio. Wat hebben we gestampt, hè. Ik had gewoon de dag inderdaad de, de, de spierpijn van, van het hakken. Dat ja, was ook niet zo gek. We gingen helemaal los. Ja, ja ik, denk, ik denk dat we nog wel op de aftermovie staan. DJ Sean Nakatomi, Teaspoon. Uh, wie hadden we nog meer? Alice DJ. Alice DJ. Uh, de foute hits van uh, Q Music. Uh, Rob, Rob Tonen. Zowel hoogtonen tonen als lage tonen. Nou... Het decera aan me tonen. <laughs> jongen, ja. jongen, jongen, jongen. Ah, top, nou, het was toch echt toen Charlie Loonnois en Mentaltio binnenkwamen. Echt. Maar ik het heb was ook, een feest, nee. Maar ik heb ook echt van de voorprogramma's genoten. Ook die foute hitjes. Het is fout, maar iedereen ging uit zijn dak. Eerlijk is eerlijk. Het was een gaaf feest. Maar zoals een hele hoop mensen toch een kritische nood hadden. Het was niet 25 jaar Charlie Noise. Nee. Als je verwacht van, ik heb een charlonois versie... Of, uh, en je hebt een paar warm up DJ's. Maar de warming-up, ja, zoals wat Rob Tone deed. De Macarena ja, of uh, dat he, soort platen. Wat heb het dan eigenlijk? Dat mee? heeft niks met Charlie Metal T.O. Ja, te maken. Kijk zoals, kijk, zoals Alice DJ en DJ Sean. Kijk, dat waren een beetje ook uit de dance scene uit de jaren '90. Kijk, DJ Sean was wat later... Wege de launch in 99, Maar het paste nog wel. Ja, ja, ja. ja. Uh, je hebt natuurlijk warming-up nodig, kijk, want je de hele avond Nakatomi kun je niet ik, uh, volbouwen. En kijk, Nakatomi dat, dat hoorde er gewoon bij. Want het was in dezelfde show. Dat was ook dat happy heart, voor lekker, lekker Lekker stuiter hoorde bij, maar ja. waar een hoop mensen op afgingen was toch het betere stampwerk van Charlotte ja. uh, Metal Theo. Als daar, zo, de echte hardcore feest. Maar, maar daar, kwam je ook, daar kwam je ook voor, weet je. Dat, en, het was gewoon slim ook om ze lekker aan het einde te laten. Weet je, die mensen zo in suspensie daar. Ja, ik, ik, ik, ik heb het helemaal naar mijn zin gehad ja, hoor. Echt. Ik Alleen, ik wat, het, wat ik, was, wat ik, wat ik toch, schitterend vond is ook gewoon ineens midden, midden van de Ziggo Dome, net als vroeger, in die ruitenpakken zo naar beneden Ja, maar die komen. hebben ze in de clip gebruikt hè, ja, die ruitenpakken. Ja, ik vond dat zo vet. Ja, dat was heel vet. En qua effecten ook, ja, ik vond het fantastisch uh, gewoon. Ze hadden danseressen erbij staan, uh, live-muzikanten erbij. Maar ook, Eigenlijk, leuk, ja, maar ook leuke danseressen, ook helemaal in die outsies en gaan hakken, de, echt gewoon schrikker. zoals het hoorde. Ja. Maar toch had ik bij één artiest, uh, LSDJ, het idee dat die gewoon playback was. Niet echt uh, LSDJ? Nee. Ik heb uh, vroeger gezien, maar ik dacht dit. Nee, dit klopt niet. Nee. Dat, uh, en een wannabe uh, MC uh, erbij. Ja, ik maar vond Alice DJ vond ik, uh, even een van de mindere acts. Nou, de mindere acts was de Q-Music. Ja, Sorry. Okay, maar Alice DJ vond Sorry, ik ook... wat was dat ja, slecht. Maar Alice DJ... Jongens, we gaan even... Nou, vrezen. wat ik wel heel ja. goed vond was die uh, Back to the... Hoe heet het? Was, was het ook weer? Back to the Zero's? Dat ze... Uh, uh, hoe heet het? Uh, Jan Been en uh, Armani en Ghost gingen draaien. Dat vond ik ook wel lekker. Dat raakte me ook wel op mijn, nostal op, op mijn nostalgie, hoor. Het, het is leuk. Het is grappig. Maar het is geen Charloino's Metal Teal waar toch weer de kerno uitgaat, ja. hè? Maar ja, zo was dat ook met DJ Sean die een beetje EDM-remixes van uh, Dance Classics ging draaien. Ja, ja. De DJ Sean die, die stond er eigenlijk gewoon uh, fout ah, het, in het voorprogramma. Het, het kwam eigenlijk door die MC die hij bij hem had, Maren Hill. Nog bedankt voor de shout-out. Het <laughs> <hijf> was wel lachen. Ja, ja. Dat, dat was wel echt Z helemaal top. De Sikkerdome is meteen wie we waren. Ja, dat, dat zeker. En ja, ik moet me toch één ding... Een biertje, 6,60 euro. God kalle. Dat slaat toch helemaal nergens op. Nou, en uh, ik heb me goed kunnen schuilen met die bierdouche, hè? jezus. Christus, wat waar ze dat het gooien? Ik, ik heb niks. Hè? Dat, is zo. dat was <laughs> toen heb... jij weg was hoor. Ja, de, gelukkig ik heb had, niks gewid. Gelukkig stond er een meisje met haar ausie zo in de lucht. Ik ben er zo bij gestaan. Dat jij onder de ausie? Ja, ik nou, zit helemaal nou, onder nou, de nou, nou, nou. Maar, maar wat je hier nou toch weer beleeft. En door. Dat gaan we zeker doen, want we hebben de nieuwe van Calvin Harris uh, Giant. Ik vind dat zo'n waanzinnige plaat. Ja. En Leekwerk Luke denk ik ook, want hij heeft er zijn eigen mix van gemaakt. Oh! Lekker hoor. 106,9, 104,5. Nog die uh, Blipjes House van 2007. Nou ja, ik, ik vind deze leuk. Dit is Leekwerk Luke, de Extended Mix van Calvin Harris. Zo nog eventjes uh, vlug uh, was uh, charter doorheen uh, ramma. Want ja, the one and only DJ Dion zit niet. Hij staat te trappelen hoor. I Dat vind ik ook. on table holding me up Bijkomen Dennis ja, lekkere plaat Giant uh, van Calvin Harris en ja, ik zie de remixes, maar van wie zijn er nog meer remixes? Uh, komen? Van Michael Calvin, dus echt een beetje een groovy deep house, ook best wel goed gedaan. Van maar, uh, ik vind, ik vind dit waanzinnig hoor. Dat uh, ja. uh, van Audien heb je een uh, remix die een beetje meer uh, up tempo future house, maar wel lekkere. Uh, van Purple Disco Machine. Oh, is... dat is leuk. Ja. Ja? Ja. Die heeft er ook een gemaakt. Volgens mij hebben die, uh, hebben die nog niet uh, laten horen. Uh, weet ik niet. Zou ja, ja. ja, en uh, verder ook veel bootlegs en zo. Want ik vind persoonlijk de remix van Pink Panda heel goed. Maar die, is niet, uh, die staat niet officieel op de release. Of de release lijst, nee. Maar ik vind hem wel heel goed. Ik vind die, uh, vocal... ja, ik vind die man, uh, dat orgeltje. Die Bone man. Ik vind het, ja. oh, heerlijk. ja. ja. Elke keer genieten. En jij had in het begin nog zoiets van, nou, ik, ik ja. vond het niet zo bijzonder. Nee, ik vind het origineel niet bijzonder. Maar ik vind de remixes, die maken het weer goed voor mij. Dat wou ik zeggen. Hé, hey, maar we gaan een blik in de charts werpen. Wat is de hoogste tijd voor? Wat vinden we in de charts? Nou, we gaan even Funky, groove en Jack in. Uh, ik vind het lekker. En ja, op nummer 10 vinden we daar... Je hoorde weer eerder al deze ja, uitzending. Ja, ja. Goedemiddag, de nog. Angel en Lisa. Sun is shining. En eigenlijk een onverdiende tiende plek, hè? Want nee, mag van mij wel omhoog. Die he? mag wel omhoog, want op nummer 9 vind ik... Gypsy Woman van Maurizio Basilotta en Discover. op het label Wish Bottle. Mijn bottle. Ik vind dit... Uh, deze plaat vind ik eigenlijk... Ja. Ik ben hem zat. Dat wou ik niet zeggen. Ja. Even een klein stukje verder. Nou ja... Het, het is leuk, nee, een, leuk nee. een beetje zondagochtend warming-up. Ja. Nou, zondagochtend uh, lig ik nog in bed. Met een kater. Ja. Op nummer 8 vinden we daar Antoine Klammeran en oh. Aqua Singas Met I Wanna Give You. Hey. En die blijven hangen in die chart. Hè? Dus Ook 10.000 keer gesampeld. Tijd voor nummer 7. Ah. Styline en Mr. Zit en Dave met Dood Ja, op Nicky Romero's label, hè? Protocol. Ja, protocol, ja. Dave Rotwell. Deze is wel heel vet hoor, moet ik zeggen trouwens. Ik heb hem gehoord. Heb jij hem gehoord? Ik heb hem gehoord. En ik vind hem vet. Zie ja, je uh, up Lekker uptempo. Ja, ik, ik vind het lekker. Ik hou hier wel van. Ja. Uh... En je trompetjes, van die synthesizer trompetjes erin, hoppa. En, en een plaat die ik ook leuk vind uh, van Richard Cray en uh, Lizard: is de plaat uh, Jump. Die vinden we op uh, plek nummer 6. Deze nog ja, ja, ja, Chris Cross en dan hebben we het niet over Chris Cross Amsterdam. Nee, nee, nee, Chris Cross, de echte, de originele versie hiervan. Ik heb hem nog of zitten. gewoon uh, geniaal. Dit de focus hebben ze opnieuw gedaan, hè? toch wel vanwege de rechten zijn. Ja, of uh, ja, ja, dat zal het ook wel zijn. En het, het, het mist net even de krachten die de jongens hadden. Want die uh, hadden net een wat schreeuwige uh, stemmen erin. We moeten een keer het origineel laten horen. Dan uh, weten de mensen wat we bedoelen. Ja. Op nummer 5 hm. vinden we Mirko Boni. Oké. Okay. Ook van de bekend van de boter. Met Conga. Boni M? Nee hoor. Hm. Uh, Gloria Estefan. Op Juppies record. Ik vind het zo... Ja, sorry. Ik heb het altijd een kutplaat gevonden. Nou, sorry. Ik, ik vind de plaat leuk. Alleen, als ik deze vocal hoor... Ja, dan denk ik... Waar is Gloria? Inderdaad, ja, je, mist, je mist gewoon... Uh, ja, De Miami Sound ja, Kijk, dit is dan wel weer grappig. Maar het gaat om die stem, hè? Die erin zit. Ja. Ik vind het een slappe aftrek. Het lijkt net uh, of je zo'n... Uh, een Chinese namak heb. Nou, met recht, ja. ja. Waar, waarvan een uh, bekend label ergens op geplakt zit en dat het er halverwege al af zit. Ups. Op nummer vier vinden we daar uh, watermat. Preach. Niet, niet te verwachten uh, verwarren met bakermat. Nee, watermat. Met watermat, ja. Ik heb ook een watermat. Oh nee, waterbed thuis. <laughs> met Preach. Op Spinning Deep. Ah, Deze is wel vet hoor. Dit is gaaf. Waar is dit? Uh, pup, pup, pup, pup. Dat is ook een simpeltje hoor, weer. Lekker ja, dit. Ja, dit kan wel uh, ermee door. Dit vind ik een beetje een spannende plaat, dit. En dan zo meteen op nummer drie vinden we Luca Debonair met Billy Het is ook niet weg te schoppen hè, uit die lijst. Mag dit wel? Nou ik ben... <laughs> ja, Oprah uh, zegt uh, nee. Nou ja, ik kan zeggen fuck Oprah. Ja. Oh, gewoon lekker. Ja, hey, uh, Zijn muziek is geniaal. Ja, klaar. Dus ja, maar, dat meer? Ook, maar dat vind ik ook van R. Kelly. Je kan zeggen wat je wil, wat hij ook gedaan heeft. Zijn muziek blijft gewoon goed. Dat wou ik net zeggen. Hier, ja. kijk, uh, en om dan hier iemand gelijk te gaan boycotten. Ja, maar dat, uh, dat is zo ah, 2018. Dat, maar ja, maar dat is de rage tegenwoordig weer. Ze moeten weer iemand bukken en weer een slachtoffer ja. hebben. En wat willen ze nou met Michael Jackson doen? Hij is al tien jaar dood. Ja, ja. Wat willen ze nou? Valt er nog wat te halen. Ja. Dat wou ik net zeggen. Om nummertje twee vinden we Richard Cray en Lizard. Ja, oh, deze lekker. plaats... Hier ook. Ik had hem klaarstaan, maar ik denk dat hij er net niet in past vanavond. Ik vind deze heel lekker. Zit mij maar die sample house. Ja, ja hoor. Ik, ik vind dit lekker ja, hoor. Maar de nummer 1 is toch echt D.O.D. met According to Me? Nou, deze kijk nog uit de scandals. Van wie was het origineel ook alweer? Uh, ja? ja, dan moet je even graven. Zo. Uh. Wauw. Haha! Ik weet, hoe, ik weet precies hoe het origineel gaat, maar ik weet gewoon niet meer van wie het is. Dat is slecht. Hè? Dames en heren. Ik heb hem nog ergens op cd staan. Zo'n single. Onze DJ Dion zit niet, hij komt er straks mee terug hoor. Ja. Oh. De dertig begint me in te halen. Ja, jeetje. Je krijgt al je eerste grijze haartjes. Nee toch? Nou, dan ga ik en op... dat terwijl je kaal bent. <haha> <haha> Nou, tot zover de charts. Want ik heb nog één plaat klaarstaan voor nieuwsweerverkeer van 10 uur. En dan is de one and only DJ die ons in hier, toch echt. Maar nu eerst de zomerplaat. Nicola Succi En wauw. Jongen, hoort hem hierbij. Zie je het? En hij is nog niet uit hè, dat is toch altijd zo leuk. A beat. Gewoon lekker even nog door die eten knallen hier. Zie het? DJ Dion zit niet. There's a humble, there's a humble, there's a humble, there's a humble.